Middernacht, vrijdag 18 januari, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Pakistanse regering heeft een akkoord gesloten met de moslimgeestelijke... die het aftreden van de regering had geëist. De regering treedt niet af, maar heeft toegezegd dat het parlement... voor 16 maart wordt ontbonden, met het oog op de verkiezingen in mei. Na het, akkoord, ze, uh, moest, het akkoord moest een einde maken aan de dagenlange protesten in het land. Na de bekendmaking van het akkoord... gingen sympathisanten van de geestelijke uitbundig feesten de straat op. De protesten begonnen maandag in Pakistan en de politieke crisis werd nog eens verergerd toen het anticorruptiebureau weigerde de arrestatie van premier Ashraf uit te voeren. Het Hoge Rechtshof had daartoe bevolen omdat Ashraf smeergeld zou hebben aangenomen. De operatie van het Algerijnse leger om een einde te maken aan de gijzeling van medewerkers van een gasveld van BP is voorbij. Dat zegt het Algerijnse staatspersbureau. Volgens de staatstelevisie zijn vier gegijzelden omgekomen, twee Britten en twee Filipijnen. Maar volgens onbevestigde berichten zouden er mogelijk 30 buitenlanders bij zijn omgekomen. Het Algerijnse leger was urenlang bezig met de bevrijdingsactie. Op verschillende plaatsen zijn mensen vandaag aan schaatsen op open water... ook al is het ijs volgens schaatsbond KNSB nog volstrekt onbetrouwbaar. In Friesland zakte een man door het ijs. Omstanders wisten hem te redden... en de man is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Bij Akersloot is er met duikers naar een meisje gezocht... dat onder het ijs zou zijn geraakt. Maar er is niemand gevonden en er is ook niemand als vermist opgegeven. Ook morgen rijden er nog geen FIRA-treinen van Amsterdam naar Brussel. De vira's staan sinds vanmiddag stil, nadat het plaatwerk onder drie hoge snelheidstreinen beschadigd raakte. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk, maar waarschijnlijk zijn grote ijsbrokken de oorzaak. Het weer, veel bewolking. In het oosten en zuiden valt lokaal wat motsneeuw. Het vriest uh, licht tot matig. Morgen is het bewolkt, het blijft een paar graden onder nul. De oostenwind trekt wel aan, waardoor het kouder aanvoelt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. De, de gouden eeuw van gas zou eraan zitten te komen. Er is uitzicht op een nieuwe energiebron die schoner is dan gewoon gas. En ons de tijd geeft om onze huishoudens en fabrieken duurzaam te maken. Schaliegas gaat de wereld op zijn kop zetten. Dat zeggen de voorstanders. Volgens de tegenstanders ligt het helemaal anders. En wordt er gelogen en bedrogen over dit onderwerp. Kortom, schaliegas houdt de gemoederen flink bezig. En dan te bedenken dat er in ons land nog geen kubieke centimeter naar boven is gepompt. We gaan het dit uur hebben van Kazeloenen over schaligas. En mijn gast vannacht is um, Lucia van Geuns, geoloog en als onderzoeker werkzaam voor instituut Klingendaal. Mevrouw van Geuns, welkom. Tot welk, welk kamp behoort u? Ik word tot geen één kamp, eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Kan dat in dit dossier? Nou, het hangt er vanaf uh, waar je het dossier beziet. Hè? Ik bedoel, het is begonnen in Amerika. Daar wordt de meeste, meeste gas geproduceerd: uit schalies, maar ook uit andere moeilijkere gesteenten. Maar ook gewoon conventioneel. Dus uiteindelijk is het nog een gebeuren in de Verenigde Staten. En daar is het ook een revolutie geweest. In die zin dat ze daar zoveel gas hebben uh, geproduceerd in de laatste jaren, dat ze nu import onafhankelijk zijn. En dat is voor een, een economie heel erg prettig. Dus in die zin voor? Nou, in die zin voor. Eh, eh, het is voor de Amerikaanse economie op dit moment een hele goede zaak. We gaan het zo meteen uitgebreider over hebben. Eh, Voorstander van proefboring in Nederland? Nou... Dat, dat is eigenlijk weer een hele andere discussie. Hè? Want Nederland is een gasproducerend land. En wij produceren dat bijvoorbeeld uit het grote Groningen gasveld. Hè? Dat is een, Slochtere. een hele slochteren. En tegelijkertijd produceren we ook uit kleinere velden. Vooral offshore. Hè? Om, om dat Groningen gasveld zo lang mogelijk te behouden. Voor, voor, voor de komende jaren en voor de komende tientallen jaren. En die, die kleine velden die gaan toch in productie afnemen. Dus we moeten ook gaan kijken voor de toekomst. Willen wij niet later, zeg maar, maar over 10, 15, 20 jaar gas gaan importeren. En moeten we kijken of we ergens anders nog gas kunnen gaan vinden. En er zijn verschillende mogelijkheden. Ik je hoor kan... een jaartje aankomen. <laughs> en wat bedoel je daarmee? Voorstander van proefboringen in Nederland. Nou, ik ben, ik ben in zoverre voorstander van een proefboring in Nederland... alleen al om aan te tonen of het sowieso produceerbaar is. Want dat moet eerst worden aangetoond. Maar er zijn nog andere mogelijkheden om mogelijk extra gas te produceren... wat nodig is, omdat die productie zo gaat afnemen in Nederland. En willen wij ook nog zeg maar, onze staatsinkomsten krijgen uit gasbaten? Vergeet niet, dat is redelijk veel. Hè? We zitten nu op 14 miljard per jaar. En dat gaat natuurlijk in de komende jaren ook afnemen. Dus het is voor onze staatskans... Heel belangrijk dat we nog steeds gas blijven produceren. Het bijzondere is, we gaan het er uitgebreid over hebben wat nou precies schaliegas is. Het bijzonder is dat er een sfeer omheen hangt, in ieder geval vanuit de voorstanders, zal ik maar zeggen, dat dit wel eens juf van het kan zijn. In ieder geval in Amerika is er grote opwinding over schaliegas en, en de perspectieven. Er wordt er zelfs al gesproken over bedrijven die hun, productiviteit, hun, hun productie naar Amerika gaan verplaatsen, omdat de energie daar zo goedkoop wordt. Dat klopt. Ja. En dat wordt aan schaliegas toegewezen. Ja. Laten we eens bij stap 1 beginnen. Wat is schaligas precies? Nou, schaligas is eigenlijk een uh, gas wat gevangen zit in kleisteen. Zo moet je dat noemen. Eigenlijk een steen die heel slecht doorlaatbaar, heet, doorlaatbaar is... heel weinig porositeit kent. En in de, in de petroleumgeologie zou je het eigenlijk... een olie- of gasmoedergesteente willen noemen. Oftewel, daar wordt als het ware de, het, de olie of de gas... het hangt al naar gelang hoe diep het zit... en onder welke temperatuur het is opgekookt... daar wordt het gemaakt. Dat is de keuken. Maar hoe komt dat He gas erin terecht? Nou, dat Omdat het heel veel organisch Materiaal. Toen het werd, toen het werd afgezet, zeg maar, in, in veelal in een, wat ze noemen, een marine milieu, dus in de zee ergens. Heel veel plak, plankton, en anders organisch materiaal, is op een gegeven moment doodgegaan, is gaan, is gaan sedimenteren in de, eh, op, de, op de vloer van de, bodem, van, de, van, de, van, de, van de oceaan. En uiteindelijk heel veel ander sediment is er bovenop gekomen, onder hoge temperatuur en druk, gaat dat als het ware een beetje koken. Daarom noem ik het de keuken van, van olie en gas. En, maar er zitten wel kilometers aan sediment boven. En dan het. Gaat het normaliter? Gaat het migreren naar een, bijvoorbeeld een gesteente met betere porositeit en doorlatendheid? Wacht wacht dit wordt dit wordt dat ingewikkeld. Ja. Dat plankton zeg maar dat dat belandt op die zeebodem, daar komt een hele dikke laag boven. Dat wordt kalksteen uiteindelijk? Nee, dat hoeft niet. Het wordt kleisteen. De de de het, het oliemoedigsteent is veelal een organisch rijke kleisteen of een schalie. Dat is een, een andere manier van zeggen. En dat dat normaliter dan gaat dit gas of of olie, maar laten we het nu even gas noemen... Uh, gaat dan uit dat gesteente, migreert uit het gesteente... in ontsnapt. een Ontsnapt. Ontsnapt, precies. In een gesteente waar meer porositeit en permeabiliteit... of doorlaatbaarheid oh, ik, oh, is. Om, oh, ja, dat zijn lastige woorden. Ja, ja per, per, permeabiliteit is doordringbaarheid? Ja, eigenlijk doorlaatbaarheid. Doorlaatbaar, ja. Doorlaatbaarheid. Goed, normaal voor gas is voor mij een bel onder de grond, zeg maar. Ja. Uh, nou, dat is bijvoorbeeld Groningen. Zo noemen ze, het graag, ze noemen het een gasbel, maar dat is het niet. Het zit eigenlijk opgesloten een hele kleine Porie van bijvoorbeeld zandsteen. Het kan ook in kalksteen zitten. Bijvoorbeeld Grote Groningengas. Daar zit het gas in, in, in kleine poriën van zandsteen. En, en dat is gemigreerd. In dit geval niet uit, zeg maar, planktonachtige moedergesteenten. Maar in dit geval is het gemigreerd van. of het is opgekookt vanuit de kolen die, die daaronder liggen. en die wij ook kennen in, in Limburg. Ja, maar bij zo'n gasbel, als je het een gaatje prikt, zeg maar, dan loopt de ballon leeg. Ja, dan het staat het onder druk. en, en dat kan dan uiteindelijk aan de oppervlakte uh, uh, uh, worden geproduceerd. En als je maar voldoende gaatjes erin prikt op de juiste plekken... dan kan je dat hele veld leeg laten lopen. Zo is het. En dat Gelijk. doen wij bijvoorbeeld in Groningen... met een flink aantal putten. Schaliegas is anders in dat opzicht? Ja, schaliegas is zeker anders. Want uh, we noemen dat onconventioneel gas. Oftewel, dat is gas wat eigenlijk dus nog in dat moedergesteente zit. En daar moet je heel veel, ah, heel veel boorgaten in, in boren. En tegelijkertijd moet je dat met moeilijke horizontale boortechnieken... en met vrij grof geweld, en dat noemen, dat noemen ze hydraulisch... of zeg maar hydrofracturing, uh, uh, hydraulic fracturing in het Engels... ga je dat met water en, en, en een mengsel van zand en wat chemicaliën... onder hoge druk ga je dat scheuren. Die klei Maar dat betekent dus je... zeg maar dat vanaf, de, dus, dus er wordt verticaal een, een, een, een boor naar beneden ge, tot je in die laag bent, ja. dan moet die boor een 90-graden hoek gaan maken en naar links of naar rechts gaan. Klopt. in die laag gaan zitten. En dan moet letterlijk centimeter voor centimeter... dat, dat hele gebied opgelost worden met een mengsel? Nou Niet opgelost. Je, je creëert er uh, kunstmatige scheuren in. Dus je, pro, je creëert er als het ware doorlaatbaarheid in. En dat doe je door onder hoge druk... dat mengsel van, van, van water, zand en chemicaliën in te persen. En, uh, en die scheuren probeer je open te houden door dus dat zand daarin te migreren... en dan kan je op zo'n manier in een bepaalde zeg maar, diameter... Een hoeveelheid gas gaan produceren. Dat moet je vaak doen. Hè? Je moet ook meerdere putten boren. Hè? Het is een... In Amerika praat je dus echt niet over duizenden putten... maar over tienduizenden putten die daar zijn geboord in, in schalieformaties. Dus het is een, een, een, een, een, een heel boorintensieve uh, manier van produceren. Maar dat betekent dus het is heel een grote anders... aanslag op het landschap ook? Nou, dat, dat hangt er dus ook vanaf. Want je, je produceert en dan ga je natuurlijk met je boorstelling... weer ergens anders naartoe. Maar het is wel degelijk een aanslag op de ondergrond. Laat ik het maar even zo noemen. En de milieuschade gaan we het zo meteen even uitgebreid over hebben. Uh, maar, maar, zeg maar zodra die, die uh, boor een, een kwartslag... In het horizontale vlak gaat maken. Uh, dat gas dat komt dan spontaan daardoor en daarna vrij. Tenminste, zodra het mengsel erin is, komt dat gas eruit gestroot. Nou, dat hangt er dus vanaf of ze op de juiste laag of in de juiste, de juiste laag hebben geboord. Hè? Dus dat, dat is ook maar afhankelijk van hoe goed en organisch rijk die kleisteen is. En dat, is, dat kan je dus pas pas weten wanneer je een proefboring hebt geplaatst. Dat kun je niet zien? Ook niet met moderne technieken? Nee, nee dat kan je niet direct zien. Wij weten bijvoorbeeld in ik noem maar in Nederland, maar ook in andere delen van Europa... en ook in Amerika, al heel lang dat die gasschalie daar zit. We hadden alleen nooit de technieken... en het was ook niet economisch om dat uit de grond te halen. En dat is, is pas recent, is dat? recent gebeurd. Hoe lang weten we dat? Nou, in de afgelopen tien jaar is er grootschalig geboord in Amerika op die, die plekken waar ze dachten dat er organisch rijk kleisteen was... waar gas uit kon worden geproduceerd. En dat hebben ze, omdat die technieken steeds goedkoper werden... en ook veel steeds innovatiever waren, hebben ze dat dus... Commercieel kunnen doen. En vandaar die enorme hoeveelheid putten die er zijn geboord. En daardoor die enorme hoeveelheid uh, gas die is geproduceerd in Amerika. Mm. Zodat ze dus nu zelfvoorzienend zijn. Dus, dus, op gasgebied. Ja, want tien jaar geleden dacht, dachten ze in Amerika dat ze nog gas zouden moeten gaan importeren op termijn. Omdat hun eigen conventionele gasproductie afnam. En net zoals dat nu ook in Nederland langzaam gaat afnemen. Ja. Het was gewoon op. Het begint op te raken. Het begon nee. op te raken, precies. Daar was, daar was, er waren toen ook schaarste discussies. Dat is iets nu dat helemaal niet meer aan de hand is. En maar in Amerika heeft het dus een, in, binnen een heel korte tijd... Is het, uh, heeft het een omslag gekend. Oftewel, ze zijn zelfs nu aan het denken om mogelijk gas te gaan exporteren. Dat en hebben dat ze dat nooit gedaan? Dat hebben ze nog nooit gedaan. Ze hebben zelfs in, ik noem maar in, in, in, in plekken als, uh, als uh, Louisiana... hebben ze L, wat ze noemen liquefied natural gas terminals gebouwd... om LNG om LNG-schepen uh, uh, te kunnen ontvangen. En nu wordt er zelfs gedacht om die, die terminals, zoals ze dat noemen... om die om te bouwen tot exportterminals. En dat is binnen een vrij korte tijd is dat, uh, is dat ontstaan. Lijkt me een lastig dilemma voor een land trouwens. Want die beslissing hebben ze ook nog niet genomen in Amerika... of ze het gaan doen. Uh, maar het lijkt me een lastig dilemma. Want Amerika wil zelfvoorzienend zijn en graag blijven. Dus als je gaat ja. exporteren, dan verkort je natuurlijk de periode... dat je zelf kan leveren. Precies. Nou, nu is het zo dat in Amerika... dat ook niet zomaar kan worden beslist. Daar gaat eigenlijk uh, de overheid over, in dit geval ook de regering. Dus daar moet eerst nog een, echt een, een, een beslissing over worden genomen op hoog niveau. En, en of dat ook gebeurt, hè, waardoor die, die zelfvoorzienendheid, die, ja, die zal er wel blijven. Maar het heeft natuurlijk dan ook te maken met de prijs. Want de prijs nu op dit moment voor gas in Amerika is heel laag. Dat betekent dat de consument heel weinig betaalt voor zijn energie. Je hebt een heleboel effecten. Hè. In Amerika wordt bijvoorbeeld elektriciteit gemaakt of een een hoop elektriciteit gemaakt door kolencentrales. Nu is het gas goedkoper dan de kolen, dus nu zijn er een heleboel gascentrales waardoor de kolen eigenlijk niet meer nodig zijn en die worden bijvoorbeeld <gülpant> geëxporteerd die worden geëxporteerd naar Europa. En dat is natuurlijk heel ironisch, ironisch... waardoor dus nu in Europa kolen goedkoper zijn dan gas. Want het gas in, in, in Europa is duurder dan in Amerika. Maar in, dus Amerika, het... in Amerika gaat het dus op CO2-gebied dan goed, neem ik aan. Want een kolencentrale stoot meer CO2 uit dan gas. Gas is natuurlijk ook, stoot natuurlijk ook CO2 uit, toch? Maar niet zoveel. Ja, ja. Um, die relatief vuile kolen worden dan naar Europa getransporteerd... voor weinig geld, althans ingekocht... Ja. En met als gevolg dat er hier geloof ik zeven nieuwe centrales gepland worden. Ja. Geloof ik. Dat is, de, oh, de dat is een heel ironisch, ironisch verhaal. Hè? Het is een beetje communicerende vaten als je praat over CO2 in die zin dat, dat Amerika nu als bijeffect minder CO2-uitstoot heeft vanwege die gasschalie-revolutie. Tegelijkertijd in Europa uh, worden die goedkope kolen geïmporteerd. En is het dus weer competitief met ons? duurdere gas, Terwijl. omdat onze gasprijs anders is als de spotprijs in, in Amerika. Maar hoe komt dat, dat is ook een raar fenomeen toch eigenlijk, want dat, ja. dat is omdat onze Nederlandse overheid graag zoveel geld eraan wil verdienen dat ze de gasprijs koppelen aan de olieprijs? Ja, nou nu is dat niet alleen maar Nederland, dat, dat, is, de, dat is zeg maar zoals we dat in, in Europa voor een deel ook hebben afgesproken, alhoewel Groot-Brittannië ook een spotprijs heeft en de LNG ook weer een, een andere soort van prijsstelling, maar wij hebben Net zo goed als het importgas uit Rusland, wat in delen van, van Europa wordt ge gekocht, uh, uh, hebben wij wat ze noemen een oliegeïndexeerde prijsstelling. Uh, dus dat maar wie wel... profiteert van die hoge, relatief hoge gasprijzen in Nederland? Nou, bijvoorbeeld wij als, uh, als Nederlandse inwoners. Uh, onze onze schatkust wordt er flink door gevuld. Uh, ja, maar dat He, die 14, 14 u en miljard. En ik betaal het ook weer gewoon uit onze eigen consumentenzak, Zon toch? Zonder meer, Zonder meer. Maar aan de andere kant wordt er ook heel veel. Uh, uh, verdient aan, uh, uh, uh, aan, aan het produceren en het, uh, het verkopen van gas door de Nederlandse overheid? Um, goed, raar fenomeen dus, want er is een soort marktvervuiling aan het optreden over die prijs, omdat Amerika zoveel met dat schaliegas doet, want het schaliegas op zich. Uh, uh, wordt niet onder de kostprijs verkocht in Amerika, toch? Dus de, de nou, prijs ja, de, de, prijs van... de prijs is echt heel laag. En, en wat je dus nu ziet in de Verenigde Staten... dat er een heleboel gasproducenten eigenlijk nu uh, minder gas produceren. Want het is geen winstgevende uh, business meer. Ze produceren wel nog gas waar, wat ze noemen, waar een nat natgas is. Dat betekent dat ze de, de, de, de, de liquids, zoals dat ze noemen... de, de, de natural gas liquids, de condensaten, de afstrippen van het gas... Je, ik weet niet of je weet hoe aardgas in elkaar zit. Nee. Nee. Dat, is, dat is niet alleen maar methaan, dat heet CH4... maar het is ook etaan, propaan en butaan. En ook uh, ja, wat ze dan noemen C5+, of dat zijn echte liquids. Dat is bijna hele schone benzine. He, dat, daar is nog een hoop geld mee te verdienen... want daar krijg jij de olieprijs uh, uh, voor die er op dat moment geldt. He, dus dat zijn nog wel interessante gasputten, oftewel natte gasputten, maar de eigenlijke pure gas zelf is niet meer een winstgevende business. He, vandaar dat er natuurlijk, als je denkt van, nou weet je, laten we nog maar, maar wel een ex, laat exporteren, want dat kan mogelijk de prijs weer iets opschroeven. Maar dat heeft dan weer directe gevolgen voor de consument en met name ook de industrie. Want het aardige van het hele goedkope gas in Amerika is ook dat het weer een heleboel industrie heeft aangetrokken, vooral de petrochemische industrie. He plastics, et cetera. En dus wat dat betreft, die waren aanvankelijk Amerika uitgegaan en die komen weer terug. Want ook dus aardgas, het... schaliegas, is een prima uh, grondstof voor plastics? Nou, als het met name die... die die componenten zoals etaan, propaan en butaan en C5-plussen kent. Dus dat, heeft dan weer, dat is weer interessant voor de petrochemische industrie. Laten we eens naar de nadelen gaan kijken, want dat, dat is niet gering. Um, en dat is ook de reden, denk ik, dat zo verschrikkelijk veel mensen uh, daar fel tegen zijn. Sterker nog, een aantal landen, zoals Frankrijk, Tsjechië en Bulgarije... hebben boringen verboden ook. Dus, hmm. dus er speelt nogal wat. Laten we eens feit of fictie gaan spelen ja. op dit gebied. Laten we eens proberen te kijken wat nu uh, zo objectief mogelijk waar is of niet. Um, u zei net, er, er is een mengsel nodig van, van water, uh, zand en chemicaliën. Um, en dat soepje, hoe giftig is dat? Wat er weer uitkomt, want dat soepje wordt ook vervolgens weer naar boven gepompt. Ja, ja nou, het is heel veel water, dat is één. Dus de, de, de waterintensiteit is enorm. Uh, tegelijkertijd dat, dat, dat wat ze noemen fijne zand wat meekomt... dat, dat dat wordt vermengd met het water. Die chemicaliën is relatief weinig. En er is tot voor kort was, werd er erg schimmig over gedaan. Want dat werd dan niet verteld wat het nou precies was. Waarom niet eigenlijk? Nou, vaak heeft dat het onder patenten. Het is een soort van innovatieve technologie. Mensen willen het, met name bedrijven willen dat niet echt openbaar maken. Ik denk dat daar nu al sowieso veel meer transparantie in is. Maar dat dus dat mengsel, dat wordt in zo'n put uh, um, uh, ge, ge, uh, ja, met hoge druk uh, uh, gespoten, als het ware. En, uh, en dat wordt later weer naar boven gehaald. En in feite, nu, in het hier en nu. En met de huidige regelgeving, met name in Amerika ook... want die regelgeving is enorm aangescherpt de afgelopen tien jaar... moet dat een gesloten systeem zijn. Oftewel, je zou dat eigenlijk weer moeten recyclen... en datzelfde materiaal weer moeten gebruiken. Maar dat is in, in de ideale het, wereld of dat kan ook echt en het gebeurt ook dat echt? Dat is in de ideale wereld en in, met name in de, zeg maar, de huidige manier van opereren. He, daar wordt vanuit, een, vanuit de overheid, en daar praat ik met name met de Verenigde Staten... en daar zijn de, de regelgeving in Europa wordt ook... Wat dat betreft kunnen we leren van de Verenigde Staten. En die regelgeving wordt ook nu in, in Europa als zodanig gebruikt. Hè, om dat zo schoon mogelijk in een groot gesloten circuit te Maar laten we even praten vanuit de, de bestaande praktijk. Want er zijn nogal wat horrorverhalen over... Uh, wat voor rotzooi daar uit zo'n put komt. Ja, ja nou, dit, dit heeft, het heeft ook te maken met... met voor een deel perceptie. Er is, je weet dat er een documentaire gemaakt is, uh, dat heet Gaslands in de Verenigde Staten. Uh, uh, en daar, uh, daar zijn wel degelijk, en dat, daar ben ik wel van overtuigd, in het verleden, vooral door die kleinere maatschappijtjes, is er niet altijd even. Uh, netjes gewerkt, laat ik het maar even zo zeggen. Maar dat, ze, dat waren cowboys? Nou, noem het cowboymaatschappijen. Vergeet niet het, is, het is niet, het zijn niet de grote maatschappijen... die begonnen zijn met die gaschalieproductie. Maar het zijn vooral kleine, uh, heel kleine bedrijfjes. En vergeet niet, het, het, het, het boren in Amerika is niet zo duur. Een boorstelling, huren en het dan arrangeren... voor zo'n hydraulic fracturing job, zoals we dat noemen... is niet zo'n dure aangelegenheid. En dat kan je zelfs doen met een klein bedrijf. Je kan een hoop geld verdienen. Vergeet ook niet dat het hele juridische systeem in Amerika anders is dan in de rest van de wereld. Als jij, je hebt, er is recht van de ondergrond. Als jij een hele grote ranch hebt in, in Texas. En je denkt van ja god ik heb er nou allemaal koeien lopen. En dan, dan, dan belt er ineens een klein oliebedrijfje of gasbedrijfje. En zegt god mag ik bij jou op jouw terrein boren? Nou zeg jij dat mag best. Maar uh, dan uh, gaan wij wel uh, als daar gas wordt gevonden. Dan gaan we dat wel uh, voor een goed deel samen delen. Ja. of niet. Vooral ik krijg, een, maar, ik krijg een deel van de winst. En dat is toch toch zo, heel attractief. Dat ik, ik bezit, laten we, stel je voor, ik bezit uh, drie hectare grond, tien hectare grond vooruit. Uh, en er blijkt iets onder te zitten. Dan is het eigenlijk nog van de provincie, geloof ik, toch, in Nederland? Ja, maar... we hebben geen recht van de ondergrond. Dus het is van de ja, staat. Bizar, van... toch, eigenlijk? Eh, wat zeg eigen, eigenlijk? best bizar, toch? Je koopt gewoon een stuk grond. Maar het is eigenlijk maar een paar meter van jou en eronder. Ja, ja, jammer. dat klopt. Zo, zo is het bij ons geregeld. Dus de Nederlandse overheid is al, altijd eigenaar ook van mijn eigen stuk grond? Absoluut. Ja. Wonderlijk. Goed, feit of fictie? Uh, nog even terug naar de vraag: feit of fictie dat er uh, uh, uh, gevaarlijke en zeer schadelijke stoffen uit zo'n bouwput, uh, zo'n zo boorput, komen? Ja, ik denk dat het voor een deel ook fictie Ik weet niet of het zeer schadelijk is. Het is in feite het, uh, de, de, dat chemische materiaal wat in kleine hoeveelheden meegaat met die slurry als het ware van water en zand is eigenlijk alleen maar om die scheuren die je creëert in de ondergrond, om die een beetje glibberig te maken. Om dus oftewel om dat gas wat makkelijker te kunnen laten vloeien naar de boorput en naar uiteindelijk de, de, de productiefaciliteiten. Dus dat, dat is een, het is meer een, een, een middel om het allemaal wat makkelijker te laten vloeien. De documentaire waar u trouwens net naar verweest, die staat ook op onze Facebookpagina. Dus als u Gasland wil zien, dan moet u even naar facebook.com facebook slash kazaluna en, en dan kunt u die documentaire bekijken. Um, althans een stukje daarvan, de hele documentaire staat er niet op. Dan even naar de, de productie. en We gaan even door met feit of fictie, want het zijn wel <lacht> belangrijke dingen denk ik. Um, uh, bij de productie van, van schaliegas komt uh, methaangas vrij, ook wel schaliegas genoemd. Nou, met methaan is aardgas. Ik bedoel, het is, het is gewoon aardgas zoals we dat ook produceren in Slochteren... en in, in de rest van de velden offshore, bijvoorbeeld in Nederland. Dus het is methaan is aardgas. Maar ik bedoel met vrijkomen niet dat het keurig in de poorleidingen uh, weer we weg we maar dat manier. het gewoon vrijkomt en in de vrije natuur komt. De vijf ja, fictie. Als, nou, dat... Ik denk dat dat wel degelijk in Amerika is voorgekomen. Hè? Want daarom ook die discussie of het wel sowieso duurzaam is. Hè? Bijvoorbeeld duurzamer dan, ik noem maar op, uh, duurzamer in de zin van dat het minder CO2 uitstoot dan bijvoorbeeld kolen. Uh, um, uh, ik denk dat dat met de nieuwere en de sterkere regelgeving een, een verbeterde uh, manier is van methaan produceren. Of eet, maar het, eet, het komt nog, nog steeds lood. vrij? Ik denk dat het in Amerika misschien nog wel een aantal productiefaciliteiten uh, um, uh, uh, ontsnapt. Maar het is wel een broeikasgas. Het is en en een, al een, al heel, het een, een heel agressief, keer, heel agressief Ja, boeikasgas. 23 keer schadelijker dan koolmonoxide. Ja, klopt, ja. Dus, het is, maar, dus als daar een kleine hoeveelheid van vrijkomt, eh, dan heb je wel een serieus probleem eigenlijk. Ja, maar ja, goed, bij, dat is natuurlijk in, in olie- en gasoperaties sowieso. komt er wel wat gas vrij of, of, of methaan. Maar in dit geval, omdat het om zo ontzettend veel putten gaat. Hè, en in Amerika zijn daar metingen aan gedaan, ook vanuit academische instellingen. En dat is inderdaad mm. waar. Um, dan de beloftes. Uh, en ik, ik vraag weer feit of fictie. In Amerika uh, werd er gedacht dat er gigantische hoeveelheden schadegas in de grond zaten. Maar die verwachtingen zijn bijgesteld met 80%. Klopt dat? Nou, Naar beneden dan wel te verstaan. Ja, maar dan moeten we even onderscheid maken tussen, de, tussen, tussen het begrip voorraden en het begrip reserves. Ik denk dat de voorraden er nog wel zijn. Die zijn er altijd geweest. Uh, geologen die hebben dat al heel lang in kaart en, en, en al, al sinds jaren in kaart gebracht. Het enige is wanneer worden het reserves, wanneer jij het economisch en uh, met de huidige technische middelen uh, uit de grond kan halen. En wat ze zien is dat, dat uh, uh, uh, een hele hoop zeg maar, schaliegas... Uh, niet altijd economisch meer uit de grond te halen. Omdat het gewoon niet, uh, niet genoeg methaan be bevat. Dus niet genoeg aardgas bevat. En dan moet je zo ontzettend veel boren... en zoveel zeg maar, horizontale uh, uh, uh, boortracks, zoals we dat noemen, maken. En zoveel hydraulisch fracturen... dat dat op een gegeven moment economisch niet meer interessant is. Tenzij die gasprijs natuurlijk weer enorm omhoog gaat. En dat is niet maar... het geval in Amerika, omdat die gasprijs zo laag is. Ja, maar is het daarmee ook lastig te traceren? Hoeveel er nou precies in zit? Bedoel, het is heel moeilijk. Je kan zeggen wat zijn de voorraden. Maar kan het zo zijn dat er in een, in een stuk van een kilometer geboord wordt eh, en dan is er opeens een stukje met helemaal niks, maar daarachter blijkt nog een gigantische voorraad? Dat zou, dat zou, kunnen. Dat zou kunnen. Maar het ja. kunnen ook hele kleine gebiedjes zijn. Ja, dat kan ook. Precies. Nou, precies wat je zegt. Het is wat dat betreft anders dan conventioneel uh, uh, olie- of gasporen, want dan kan je veel betere schatting maken van, van reserves. Dus wat er echt zit. He, omdat dat ook echt gewoon duidelijk is, is, is, is, is in kaart is gebracht. Dit is veel lastiger. Eén feit of fictie nog. Aardbevingen. Hm. Um, er zijn sterke aanwijzingen dat het aardbevingen kan veroorzaken. Dat hangt er vanaf hoe diep je zit. Hè. Vergeet niet In Amerika zijn er een hele hoop uh, gasschalievelden... Uh, uh, die heel ondiep liggen, op zeg maar 900 meter. Uh, er zijn ook gasschalievelden in Amerika die veel dieper liggen. Hè, en het is wel degelijk zo dat je met hoge druk... Uh, die, uh, uh, dat mengsel van water, zand en chemicaliën in je boorgat spuit... Uh, en dat geeft dus die breukjes. En de ondergrond, geologie, bestaat eigenlijk allemaal uit breukjes... en uit, ja, noem het maar, uh, onvolkomenheden. En het kan best zijn dat je soms die onvolkomenheden... door die druk wat versterkt. Maar ik moet zeggen dat dat, dat wel gemeten is... maar dat het eigenlijk heel weinig voorkomt. Lucia van Geuns is, uh, is mijn gast in Kazeluna, geoloog... en uh, werkzaam bij Instituut Klingendaal als onderzoeker. Uh, hoeveel deskundigen zijn er eigenlijk in Nederland op dit gebied? Nou, een heleboel geologen, bijvoorbeeld die bij TNO werken. Hè, maar er zijn ook uh, in, in Nederland ook bijvoorbeeld bij de oliemaatschappijen heel veel deskundigen... Want Nederlandse oliemaatschappijen zitten wel met grote ogen te kijken... naar het hele dossier. Nou, er, zijn, er is op dit moment eigenlijk maar één kleine oliemaatschappij... Die, een, die, die interesse heeft in mogelijk boeren, in dit geval in Brabant. Maar ik denk dat de grotere oliemaatschappijen... die al heel lang actief zijn in Nederland, ja, toch zien dat, dat er andere zeg maar, uh, gebieden zijn binnen Nederland... die misschien veel, interessant zijn, veel interessanter zijn om extra gas te boren. En dan praat ik hier over extra gas, want vergeet niet... een heleboel van die bedrijven die produceren op dit moment al heel veel gas... Maar extra gas betekent gewoon gas aan lachten? Nou, dat is wel heel veel gevraagd. Het nee, zou nee, ik heel ik mooi omvang, zijn. maar Hetzelfde soort? Nou, die, amb die ambitie heeft natuurlijk de Nederlandse overheid uitgesproken om, om dus maar niet importafhankelijk te worden. Want we weten dat onze gasproductie zal gaan afnemen. He, al in de komende tientallen jaren ook Groningen op een gegeven maar moment. Maar schuift het ook niet steeds op, want er wordt nu nog gezegd. Er zit nog steeds voor 30 tot 50 jaar uh, gas in de Nederlandse bodem. Ja, de, de, Ik kan nog... me herinneren, toen hij jong was, had dat, dat ook gezegd werd, 30 ja. tot 50 jaar. Ja, dus in 1959 is Groningen, Groningen zeg maar, aangeboord en, en gevonden. Maar tegelijkertijd heeft Nederland het beleid uh, ingezet om kleinere velden... Uh, ook te gaan aanspreken en om bedrijven te stimuleren om die gasvelden te gaan produceren en om Groningen eigenlijk een beetje met rust te laten voor, voor later. Maar tegelijkertijd willen wij, want vergeet niet, wij wij consumeren in Nederland ongeveer wat is het 45 miljard kubieke meter gas. Er wordt ongeveer 80, 80 uh, miljard op dit moment geproduceerd. Dus wij willen niet importafhankelijk worden. Wij willen eigenlijk nog liefst nog heel lang tot aan 2030. Uh, uh, um, uh, een gasproducerend land zijn zonder te importeren. Nou, ja. En dat is een ambitie. En, en dan ja. moet je dus proberen om andere plekken te vinden... waar mogelijk nog gas gevonden kan worden. Of voor... waar we weten dat er gas zit. Of en voor waar we we... Ja? Sorry, nee ja, voor, de, of voor dat? Nee, maar waar we weten dat er bijvoorbeeld gas zit... want we weten, we weten van gasschalisch... maar we weten ook nog dat er op een heleboel andere plekken gas zit... waar, uh, waar we eigenlijk met de, met de huidige technologie of dat het gewoon niet economisch is, dat we dat nog niet uit de grond hebben gehaald. En je kan natuurlijk als overheid ook zeggen... van, nou, laten we bijvoorbeeld met belastingmaatregelen dat wat meer stimuleren... zodat ja. bedrijven dat okay. mogelijk wel gaan exploiteren. Voor muziek gaan draaien wil ik uh, nog even uh, een reactie van een Twitteraar voorleggen. Uh, die schrijft... Um, het, uh, de 60% van, van de, de, de vloeistoffen die gebruikt worden om uh, schaliegas naar boven te halen... blijft ondergronds via natuurlijke breuklijnen... Komt dat naar boven in het grondwater? Uh, de rest uh, is zo vervuild, zelfs radioactief, dat het niet herbruikbaar is. Is het Nederland waar, waar, of is het, of is het in, waar, in. Nou, ik neem in... aan Amerika. Ja, dat, nogmaals, ik kan dat helemaal niet toetsen. Ik vind dat heel moeilijk om dat te toetsen en om daar iets over te zeggen. Dat is heel erg afhankelijk van de plek. En, en ik weet niet waar hij zijn, uh, zijn informatie van heeft. Is ik, ik het radioactief? Ja, dat is voor mij nieuw. Uitgesloten of niet? Nou, het hangt er vanaf waar of of of uh, om welke gesteenteformaties er wordt geboord. Dus ik kan daar heel slecht commentaar op leveren, moet je zeggen. Maar, maar zijn de omstandigheden denkbaar dat radioactief boorwater weer naar boven komt? Nou, er worden, wordt ook radio, radioactief uh, materiaal soms gebruikt. Hè, bij productie, uh, bij productie uh, niet in, bij gasschalies, maar in het algemeen bij olie- en gasproductie. Dus uh, ik, ik weet niet wat hij bedoelt met radioactiviteit. Of dat zit in, de, in, in het water met de chemicaliën. Ja, want, dat, uh, dat is de annotatie. Uh, dat is nieuw voor mij. Ja, de, de, de, de fracking fluids heeft hij het over. Ja, ja, nou dat is nieuw voor mij. Maar het zou kunnen? Of het is Ik bedoel, het zou kunnen. Ze gebruiken het wel bij olie- en gasproductie om bijvoorbeeld uh, uh, te kijken hoe bepaalde. Uh, zeg maar soms worden olie- en gasvelden gestimuleerd... Met, of met CO2 of andere soorten chemicaliën. En dan kunnen ze dat op zo'n manier tracen, zoals ze dat noemen. Dus het, het wordt wel gebruikt in conventionele olie- en gas... wat ze noemen enhanced oil and gas recovery. Dus, maar ik weet niet precies uh, waar hij of deze twitteraar op doelt. Goed, maar uh, uh, uh, dat soort radioactiviteit, als het gebruikt wordt... dan blijft dat ook ondergronds... Of nou, dan, dan nogmaals, dat hangt weer van de geologische situatie af. Hoe diep je zit, hè, hoe de breukpatronen zitten, eh, wat voor contacten er zijn met uh, verschillende formaties. Dat is ook heel moeilijk om daar uh, uh, op zo'n manier commentaar op te geven. Oké, okay. goed. Lucia van Geunsen is uh, mijn gast, geoloog en werkzaam als energie-expert bij uh, instituut Klingendaal. Uh, we gaan even muziek luisteren. U heeft zelf muziek meegenomen? Ja. En wat? Ja. Uh, ik heb het, uh, het nummer Fragile van Sting uh, meegenomen, Ach. omdat ik het een, een bijzonder mooi nummer vind. En uh, tegelijkertijd ook uh, een, uh, nummer vind die, of een, een nummer die mij ook zeg maar, emotioneel raakt, ook de afgelopen week, vanwege een aantal uh, trieste gebeurtenissen. Dus, en ook gewoon in het algemeen uh, de kwetsbaarheid van de mens, van de planeet en van het leven. op verzoek van Lucia van Geuns, mijn gast in dit uur van Casaluna. We hebben het over schaligas. Um, nou, dat, dat is een bijzonder slecht idee, zeggen tegenstanders. Uh, en in Amerika is er een soort euforie over... Uh, die eigenlijk uh, bijna geen grenzen kent. Laten we eens gaan kijken naar de Nederlandse situatie. Hoeveel, hoeveel schaligas hebben we hier? Nou, Ik denk dat er best wel veel gas in de grond zit, wat dan is opgesloten in die kleistenen in die schalieglas. Dat is al door TNO en door de wat vroeger dan de Rijksgeologische Dienst heet, heet al heel lang geïnventariseerd. Eh, dus wat dat betreft, dat is niks nieuws onder de zon. Het enige wat we niet weten, of het überhaupt produceerbaar is. En waar zit hem dat in? Nou, dat heeft te maken met de hoeveelheid organisch materiaal wat er in die kleisteen is. En of het onder de juiste temperatuur en druk goed is opgekookt. En dat is eigenlijk de enige manier waarop je dat goed kan testen, is om, om, een, om een put te slaan. En om, uh, om te kijken of je daar uh, met die soort van artificiële scheuren die je er dan in brengt, of dat dan commercieel haalbaar is om dat uit de grond te halen. Maar zit het op een vergelijkbare diepte als in Amerika? Nou, in Amerika zit het natuurlijk op verschillende dieptes, maar ook heel ondiep. Maar hier zit het beduidend dieper. Dus je zit echt wel op 2,5 kilometer... En dus duurder? Duurder, zonder meer. Daarbij boren in, uh, in Nederland is sowieso duurder. Wij hebben überhaupt niet de hoeveelheid boorstellingen zoals ze in Amerika hebben. Dan, dan praat je echt over, ik bedoel op dit moment boren ongeveer 800 putten. Uh, en dan praat ik ook, ook over olieschalies in dit geval. Maar al met al, bedoel, de, de, de schaal in Amerika is sowieso niet vergelijkbaar met boringen in het algemeen in, in Europa. En, en gasschalies die zijn natuurlijk nog eigenlijk helemaal nog niet echt aangetoond in heel Europa, en laat staan dat ze op dit moment produceren. Maar dat betekent dus, om, om te kunnen boren, moet je eigenlijk op een vrij... Korte afstand van elkaar moet je verschillende boorstellingen hebben. Nou, je moet in ieder geval uh, een, een aantal, zeg maar, binnen een, een, noem het maar even, een vierkante kilo, een kilometer één uh, een, uh, een of twee boringen zetten. En dan doe je dan ook van die horizontale boringen. Dus je gaat in de ondergrond natuurlijk wel flink uh, uh, zeg maar horizontaal boren. En maar al met al, je hebt veel putten nodig, wil je het gaan produceren. Hè? Uh, uh, en ik denk dat in een geurbaniseerd gebied als Noordwest-Europa, dus ook Nederland dat een, een heel lastig verhaal gaat worden. Tegelijkertijd moet je natuurlijk afschagen of je het überhaupt wel wil als nou, overheid. Dat is een goede vraag, maar de vraag stellen is een beantwoord. Um. Nou kijk, de overheid, en dan praat ik bijvoorbeeld over Nederland... die heeft ervoor gekozen om licenties uit te geven. En die licenties die zijn daar eens op ingeschreven... Hè, door, uh, door in dit geval een, een olie- en gasbedrijf... die ook in, in, in, in, uh, in, uh, in het Verenigd Koninkrijk boort, dat is Quadrilla... en die, ja, die wil een proefboring plaatsen. Nou, we weten allemaal dat daar, degenen die daarbij betrokken zijn... dit is dan in Brabant, rond Boksmeer... Hè, dat daar toch een heleboel uh, uh, ja, maatschappelijke onrust is ontstaan... Staan. He, vanwege bijvoorbeeld die verhalen die, die dan komen door documentaires... zoals Gasland, et, et, et cetera. He, dus die mensen zijn toch bang van... Hey, wat gebeurt er bij mij in de ondergrond? En wat betekent dat voor mij in mijn uh, omgeving? Maar dat betekent dus dat... dat um, want ik vroeg straks aan het begin van het eerste uur... Uh, vroeg ik aan u, van bent u voorstander van proefboringen En met wat mits en zei u ja, want dan weet je tenminste wat erin zit. Ja, want, nu zegt u, ja, maar eigenlijk is die hele... Is de hele structuur in Nederland helemaal niet geschikt hiervoor? Nee, maar, maar kijk, vanuit een, vanuit een economische optiek hè, wil je als Nederland gasproducerend land blijven, dan wil je alles inventariseren. Wat nog mogelijk als gas uit, uit de ondergrond op een economische manier kan worden geproduceerd. Om maar niet importafhankelijk te worden. Dus dat is één ding. Er zijn gewoon veel meer andere mogelijkheden dan, de, dan deze gaschalie op land in Brabant. Dus ik denk dat er eigenlijk eerst nog naar andere alternatieven... moeten worden gekeken. Maar los van dat, dan als je zegt van nou, als overheid... en dat hebben ze genomen, die, als die keuze hebben ze gedaan... Okay. wij gaan licenties uitgeven in Brabant voor proefboringen... Hè, dan heb je aangezegd. Hè, dan moet je in ieder geval kijken van nou, laten we dat dan maar toestaan, of in ieder geval laat het gebeuren... want dan weten we ook of dat mogelijk een economisch verhaal gaat worden. Ja, maar heel veel en. mensen zijn er ontzettend bang voor. Uh, uh, staten zijn er ook bang voor, dat zei ik straks al. Ja. Uh, die hebben het helemaal verboden. Uh, die film Gasland, waar u straks over had... die uh, draagt er ook nog een, een flink steentje aan bij. Er is ja. een soort algeheel gevoel als we dat doen. Dan verandert ons land, in dit geval box meer, uh, verandert in een giftige poel. Ja, nou dat is natuurlijk dat is enorm overdreven. Maar dus de een en ander moet natuurlijk wel genuanceerd worden. En de regelgever en de, en, en, en de, de, de overheid in dit geval, die moet hele duidelijke regels stellen van onder welke condities dit gaat plaatsvinden. En dat zullen ze ook doen. Bedoel, daar hebben wij ook onze instituties voor in, in Nederland. Hè, maar dit nogmaals, het is een proefboring. Hè? En vergeet niet. Als je praat over Gasland. En dat, in dat opzicht heeft die documentaire natuurlijk ook geeft een beetje een scheef beeld. Het gaat in Amerika over, over een schaal uh, die jij en ik niet kunnen begrijpen. Ik bedoel, het is zo grootschalig. Het zijn zoveel putten. En er zijn wel degelijk, met name in de beginjaren van die gasschalirevolutie... zijn er misschien wel uh, uh, uh, uh, wat ongelukjes gebeurd. En die worden natuurlijk onder een vergrootglas gelegd. En het is ook niet, zo, niet voor niks dat bijvoorbeeld Upstate New York waar ook een hele hoop gasschalies zitten... dat daar ook heel veel sociaal-maatschappelijk onrust is... en dat er ook voorlopig niet geboord wordt. He, want dat is dan te dicht bevolkt. Daar is, uh, die maatschappelijke onrust, we, onrust weegt niet op tegen het boren naar meer nou ja. gas. Maar laten we eens naar die alternatieven kijken. Want er is een groot, een groot belang bij dat Nederland uh, zijn gasvoorraad op peil houdt... als het al kan. Is dat, is dat realistisch? Nou ja, de, de, ze hebben de ambitie geuit. Kijk, de, de Groningen gasveld, dat, dat, dat gaat op een gegeven moment... doordat de druk afneemt, minder produceren en dan is het... Uit met het verhaal, althans economisch uit met het verhaal. En dan kan je zeggen van nou, is dat over 20 jaar, is het over 30 jaar, over 40 jaar. Dat hangt een beetje af van hoeveel we produceren uit andere velden. En, en Nederland heeft ervoor gekozen om dat kleine veldenbeleid, dus de voorkeur te geven aan, aan productie uit kleine velden, door ook olie- en gasbedrijven eh, daar preferentieel te laten boren. Dus daar willen ze ook dat daar wordt geproduceerd. Maar er zijn nog een hoop van dat soort kleine, kleine ja, gasbelletjes. Ja. Nou, er zijn een heleboel moeilijke reservoirs, technisch moeilijke gasreservoirs, die, ze, die eigenlijk oliemaatschappijen of niet oppikken, eigenlijk hebben laten liggen omdat het voor hun niet rendabel is om dat, om die gas, dat gas uit de grond te halen. Bijvoorbeeld heel veel offshore. En, op zee. En, eh, op zee. Ja, en, en, en, en je zou bijvoorbeeld door, door belastingmaatregelen vanuit de overheid eh, de industrie kunnen stimuleren om dat wel degelijk te gaan produceren. En, dat is, en we weten dat dat gas al is. We hebben daar zelfs ook al Putten geboord. Dus er zijn eigenlijk veel meer gegevens dan gas in Brabant, waar nog nooit is geboord. He, dus je zou ook als overheid kunnen denken: van nou laten we dat preferentieel doen. Nu is er gekozen voor NNN, om, om inderdaad maar de komende zeg maar, uh, 10, 15, 20 jaar uh, uh, dat extra gas te kunnen produceren vanwege die afnemende productie van die andere velden. Kunnen wij om schaliegas heen in Nederland? Ik denk het wel. Ja? Waarom doen we dat dan niet? Nou, dat is een nogmaals een keuze van de overheid. Hebben ja, licenties maar als ik het nu vraag, gegeven. u heeft er ja. verstand van. Ja. Als u zegt, ja. Ja, kijk, er de, de kleven nadelen aan. Er zitten wat vragen aan. U zegt, nou goed, tegelijkertijd is er vooral in die beginfase in Amerika... echt een paar, paar uh, dingen behoorlijk misgegaan. Maar dat zegt niks over de rest. Nou goed, ja. oké, okay, maar er zit veel twijfel in het dossier... Of dit wel zo'n hele schone uh, manier van produceren is. Ja. Ook nog praktische problemen, financiële problemen. Dan zeg ik, ja, waarom laten we het niet liggen dan? Nou, ik denk dat, dat daarom die proefboring zo interessant is. Want wie weet zit er wel helemaal niks commercieels. En dan is gelijk dat dossier gesloten. Maar zolang wij die proefboring niet hebben geplaatst... weten we überhaupt niet of dat wel produceerbaar is en economisch is. Maar stel nou dat die proefboring in Boksmeer eh, toch doorgaat... en er komt, komt een prachtige kwaliteit methaangas uit. Ja, dan, dan, dan moet er, denk ik, een brede maatschappelijke discussie worden gevoerd... of dat iets is wat we op dit moment moeten gaan produceren in zo'n toch dichtbevolkt uh, gebied... als Nederland is in het algemeen. Maar ook dit specifieke gebied uh, rond Boxmeer. Dus dan kan die discussie veel breder worden gevoerd. Hè? En dus... Het is een beetje vergelijkbaar met wat er is gebeurd in Barendrecht. Met die CO2-opslag. Ja, dat is mislukt. Dat is, dat is politiek. Met name de, de lokale politiek heeft daar duidelijk nee gezegd. En heeft dus ook kunnen voorkomen dat CO2 werd, opges werd opgeslagen... in een oud uh, uh, uh, gasveld in dit geval. Dus wat dat betreft is het... Uh, en dat was eigenlijk vanuit een, vanuit een, zeg maar een klimaatoptiek... Geen slecht project, hè, maar niet haalbaar binnen de maatschappelijke constellatie op dat moment. Zometeen, en, uh, sorry, ja. ja. En het lijkt erop dat dat een beetje in meer ook gaat gebeuren. In twee uur gaan we straks uh, praten. U bent er niet meer bij, dat is jammer. Ik ga doorpraten met de luisteraars over, uh, over duurzaamheid, want we hebben het uiteindelijk ook over duurzaamheid. We moeten namelijk dit land bestendig maken voor de volgende eeuw. Anders gaat het trouwens deze eeuw al. Anders gaat het niet goed. Dus de vraag is Nederland of dat Nederland moet doorpakken op dat gebied... duurzamer moet gaan worden en zo ja, op wat voor manier. Onder andere in aanleiding van het kabinet... die windmolens dichter bij de kust wil gaan toestaan. Dus duurzaamheid 0800 1121. En daarop kunt u ons bereiken, zometeen in de tweede uur. Lucia van Geus, hartelijk dank. Uh, we zijn het einde gekomen van, uh, van dit uur. Um, ja, en maar afwachten waar die maatschappelijke discussie heen gaat, uiteindelijk. Dank voor deze informatie, dank u wel. Lucia van Geuns van Klingendaal, dank u wel. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, en ik, ik ben niet alleen. En dat is jij. NCRV De NTR presenteert een hoorspelserie in 70 afleveringen... <truimert> Amsterdam de jaren 70 De strijd onder de wallen 29. Onderschatting. Je moet maat houden. Niet in de puin natuurlijk, maar verder altijd. En dat zit Harry dwars. Dat blogje van aard, die voor hem de piepshow van de concurrent kort en klein heeft geslagen, dat blogje is er wel erg hard tegen aangegaan. En als Harry nou wist wie de eigenaar is van die tent. Ja, maar ja, dat weet hij niet. Misschien moet ik mijn contacten maar eens aanspreken. Oh, God. Ik zei toch dat je dat jonkie moest laten staan. Waar is mijn eitje? Voor je neus. Ja, rot op. Dat is gekookt. Daar staat de pan. Eieren liggen in de koelkast. Als je het alleen wil bakken, ik hou je niet tegen. Ja, godverdomme, Greet, moet de dag nou zo beginnen. Waar is John? Die is al lang op pad. Heb het druk, zei hij. Met dank aan zijn vader. Ja, dat is goed voor die jongen. Je laat hem toch geen dingen doen die niet deugen, hè? Ik waarschuw je, Harry Pruis. Uh. Gadverdamme, dat, dat eitje, dat is helemaal doorgekookt. Net als dat je een oude negel ligt te pijpen. Zeg, je zit hier niet in de pikal? Ja, uh, nee, ja. Wie had dat nou durven denken? Harry Pruis achter het fornuis ruimt ook nog. Ja, een reet heb een dikke reet, dat ruimt ook. Daar <laughs> ligt een aansteker, links van je... Zeg, nou, er toch een nieuwe Harry is opgestaan. Zou die nou niet eens een keertje gaan praten met zijn jongste zoon? Als de Diwari dat nou eens zou willen doen voor zijn lieve vrouw. En dan hier, nieuwste van het nieuwste. Navigatieapparatuur waarmee je dat ding nog in de grootste mistbank door de grachten kan manoeuvreren. En is die zeewaardig? Oh, ik ben al tien keer mee op en neer naar Engeland gevaren, meneer. Uh, nog één detail dat ik de heren niet wil onthouden. Vlakbij het roer. Kijk, precies groot genoeg voor een fles champagne. Prima zeg. Hé, hey, en uh, Marokko, zou dat ook lukken? Nou ja, de zee is de zee. Als je naar Engeland kan varen, dan kan je overal nemen. Goed, ik zal er eens over nadenken. Wat denk je? Mooi schip. Is de prijs wel waard, denk ik. Maar... Ja, dan zitten we met een boot. Ja. Het is wel een smak geld. Ja, ja, wat wil je dan? We hebben meer aan een oud barrel. Misschien kunnen we beter iets huren. Dat is ook beter voor de toekomst. Als je altijd met dezelfde boot gaat... Hé, hey, Suzanne. Hé, hey, Greet. Je weet wel. Hoe gaat het? Op weg om boodschappen te doen. Die mannen die verstouwen wat. Het is bijna niet aan te slepen. Het ja. scheelt natuurlijk wel dat nu Freddy niet meer thuis is, maar toch. Ja. Ik mis hem zo. Een moeder wil de zoon toch het liefst elke dag even knuffelen, hè? Mm. Of tenminste in zijn ogen kunnen kijken. Maar dan gaat hij toch eens een keer langs? Ik? Ja. Nou, dat weet ik niet zo. <laughs> Zou je denken? <laughs> je moet me niet verkeerd begrijpen, maar ik voel me toch niet helemaal op mijn gemak in die pandjes van jullie. Heb je geen zin om een keer langs te komen? Een je koffie of een borreltje. Ik geef toe, ik hoop dat je die zoon van me meeneemt. Maar je bent zelf ook meer dan welkom, hoor. Als je dat me weet. Ja, maar... Uh, of me dat gaat lukken, ik... Ja. Weet u eigenlijk wat er tussen die twee... Uh, precies... Ach, kind, wist ik het maar. Wist ik het maar. Mannen. Maar kan jij het niet eens proberen? Ik? Al was het maar dat hij eens een keer met zijn vader gaat praten... Hoe langer je de dingen voor je houdt, hoe groter ze worden. Meneer had gewenst. Ik wil weten of ik een tafel zou kunnen reserveren. Aha, en voor wanneer? Uh, voor zaterdag. Voor uh, twee, drie, uh, doe maar zes personen. Meneer is op de hoogte van onze menukaart en van de prijzen die daarop staan? Uh, dat is niet belangrijk. Oh, uh, onder welke naam? Pruis. Harry Pruis. Ja, zaterdag, zei u, hè? Ja. Nou, nee, ik geloof niet dat wij op dat moment... Uh... Ja, is. Uh, zo. Oh, uh, nou, kijk, toch? Hier, ja. Nee, ik heb nog een plaatsje bij het raam. Heb je wel eens LSD geprobeerd? Nou, daar ben ik toch een beetje huiverig voor. Glijdende schaal, mm. weet je wel. Dat kan zijn, maar het is wel een speciale ervaring. Echt een totaal nieuwe experience. Hey, boor, nu ga je dat eens verkopen, man. LSD, uh, ik heb er nu wel drugs zat. Ik hoop dat het juist veel goed is. Misschien zijn mijn prijzen nou te laag. Hey, Suus. Hey, hey Susan. Kijk, ik heb weer wat cadeautjes bij me. Is het zwart heep Nepal? Zo, je hebt er kijk op. <laughs> Proberen. Rondje van het huis. Oh, oh. Twee kilo. Als het dat is, ga ik gewoon meteen terug. Wie? Wie heeft dat spul? Hé, hey, wou je nou proberen of niet? Zeer kijk eens aan. Wie hebben we daar? De dominee. Meneer Bruis. Zeg maar gewoon Harry, hoor. Nou, joh, Wat uh, wie drinken? Kom je soms voor een sigraatje? Een glaasje bier? Maar ik betaal zelf. Nou, wat jij wil, jongen, wat jij wil zeg, uh, Jeanette, ik ja. ging even een pilsje voor meneer hier. Komt u dan? Ik had jou bijna niet herkend zonder die blauwe overal. Hoe gaat het met Lizzie? Met Lizzie? Ja, die is er jammer genoeg niet, anders had ze het zelf kunnen vertellen. Ze heeft toch niet weer problemen met haar vriend? Nee, joh, Die hebt gewoon een avondje vrij. Alsjeblieft. Maar uh, Jeannette hier, die, uh, die heeft volgens mij ook problemen met haar vriend. Nee? Nou. Is dat niet, uh, Jeanette? Nou, joh, vermaak je een beetje. Hè? En uh, pas op dat je ogen niet uit de kassen rollen. Hé, hey, Jok, zet die muziek eens af. Word oh, er nou te gek van. Zoals u wilt, Majesteit. Dank u. Hoeveel hebben we binnengehaald vandaag? Meer dan 500. Zo. Ja. Biertje? Ja, lekker. Hebben we toch al behoorlijk wat bij elkaar geharkt de laatste tijd. Moeten wij niet eens op vakantie gaan? Ja. India. Beetje relaxen in Goa. <laughs> wij met z'n tweeën. Ja, hey, Jeetje, scher uit, man. Oh, je handen thuis. Oh, goed, goed. Hé, hey, maar zonder dolle. Het zou toch goed zijn om even een beetje te ontspannen. Kunnen we op de terugweg onze eigen handel meenemen, weet je? Nou, ik steek mijn deel liever in een nieuwe geluidsinstallatie. En trouwens... Als we allebei weg zijn, kunnen we straks even vooraf aan beginnen. De loop zit er nou net lekker in. Saai. Nou, en je moet niet altijd alles zo serieus nemen, Suus. Je moet ook van de dingen kunnen genieten. Sowieso, Zo, zo, zes mil. Waar hebben we die vandaan? Gevonden op straat. Gaat jou niet aan je neus hangen, haat? Ze zijn toch wel echt, hè, Joe? Ja, ah, kom op nou. Nou, we weten nog steeds niet wie toen de politie hebt getipt. Als jij nou zelf eerst je spulletjes is op weggehaald en vervolgens. Echt man. Hey, wat drink uh, Puls is goed. Nee, nee jij zit nog maar op de helft van je schuld. Dan gaan we een glaasje prik op drinken. Echte bubbels. Wat was ik nou in de krant? Het uh, linkse getijsem op de Lindengracht, bedoel je? Ja. Die advocaten, die journalisten, die krakers... dat is een betonrot van de maatschappij, man. En de politie... die doet geen ene flikker. Hier. Je kruipt allemaal illegaal je huis in. En als je er wat tegen wil doen... Ja. moeten wij er niet eens even langs gaan met een paar jongens, hè? Even wat vers beton storten. Nee, joh. Iedereen zit nu met een glas ja. naar me te kijken, man. Ja. Ik moet oppassen. Zeker nu die gasten laten doorschemeren dat ze zich bewapend hebben. Nou, geloof ik er eerlijk gezegd geen ene moer van. Ze doen het al in de broek als ze een pistool zien. <laughs> Rode rukkers. Maar ja, toch? Je kan niet weten. Ja. Hé, hey, proost, jongen. Proost, Aad. Jo. Raak, dood. Kan je wel, tegen een invalide? Nou, nah, het gaat toch al hartstikke goed met je poot van hey, je? Hé, jongens. Zus. Hé, hey, ik dacht ik kom eens koken vanavond? Ja. Geen vlees zeker? <laughs> <laughs> nee, ratatouille. Hé, ah. hey, ik zag je moeder net nog. Ze vroeg of we een keer samen langskomen. Koffie of een borreltje? Je weet hoe ik daarover denk. Nee, dat weet ik niet. Hé, hey, um, ik ga boven eens kijken of ik thuis ben. Ik weet wel dat jij je vader niet wil zien, maar waarom? Geen flauw idee. Die man deugt niet. Die buit vrouwen uit, laat mensen in elkaar meppen. Nou meppen ben je anders ook niet vies van. Nou ga toch op. Die man wil zaken doen met de maffia. Heb je de Godfather al gezien? Al is de helft maar waar. En dan ga jij nog een beetje lopen tolken ook. <laughs> waarom praat je er altijd weer omheen? Ik vraag je waarom je niet eens een keer met die man wil praten. Wat kan er nou op tegen zijn? En de tolken gaat geloof ik helemaal niet door. Dus... Dus. Hey, Harry. Stop Harry, rustig aan. Hou nou oh, we even op. Het oh. is genoeg. Harry, Harry, kom op, kom, we gaan er binnen. Als ze stom zijn, dan moet je ze harder slaan, anders voelen ze het niet. Ik ga niet heel even gewoon ambulance maken. Een van die gore troep zitten roken in mijn tent. Ja. Zo, zo. Heb je je wil laten slingeren? Ja, maar het wordt wel steeds zwaarder. Hij is je weer een beetje op adem gekomen, Dan mag je je portemonnee trekken. Wat? Maar portemonnee, hoezo? Hé, hey, praat nou eens met me. De ene keer doe je hartstikke lief, de volgende keer ben je zo gesloten als... als... Wat wil je? Het is, het is... Een einde maken aan het onrecht. Nee, jij. Zelf. Als mens. Wat... Wat, wat heb je met je vader? Heeft jij ook geslagen vroeger? Er zijn van die dingen, hè, die moet je gewoon voor je houden. Ja, maar hoe kan er nou ooit dat woord tussen ons als ik niet eens weet wie je bent? Het doet er niet toe waar je vandaan komt. Het gaat erom waar je heen gaat. Dan denk jij dus dat een mens kan veranderen? Ja, dat denk ik. Waarschijnlijk. Iedereen. Dus ook je vader. Oh. Nou, jij wilde toch weten wie de eigenaar van die nieuwe piepshow is? Wat jij vuile kleine opdonder. Jij weet wie het is. <laughs> Zo, ja. Geldje extra. Nou, voor de draad ermee. Nou? Het is D.D. D.D.? Ja. Damhuis? Nee, nee, dat kan niet. Wat heb jij nou? Dan loop ik me eigenlijk de hele tijd op te naaien. Dan is het gewoon D.D. Ja? Ja, het blijft natuurlijk een schofte streek, maar goed. Uh, D.D. moet ik het toch wel eens een verstand kunnen brengen, hè? Nou, uh, je moet het niet onderschatten, hè? Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Nee, je hebt gelijk, helemaal. Eh, pilsje. D.D. D.D. U hoorde onder andere Jack Woutersen, Daniel Boisevin en Misha Hulshoff. Scenario, Jeroen Stout. Regie, Marlies Cordia en Jeroen Stout. Dit programma kwam tot stand met steun van het Mediafonds en de NPO.